Zweden zegt dat een onderzeese kabel richting Letland niet expres kapot is gemaakt door een overvarend schip. Vorige week werd bekend dat er schade was aan de glasvezelkabel. Toen werd gedacht dat de Russen de boel misschien gesaboteerd hadden. Maar de openbaar aanklager in Zweden zegt dat de schade ergens anders door is ontstaan, vertelt correspondent Rolien Kreton. De harde wind, slechte weer, slechte uitrusting en verkeerde keuzes van de bemanning. En dus is dat schip nu vrijgegeven, dus de bemanning mag weer verder verder. Tegelijkertijd zegt de aanklager dat er, eh, het onderzoek nog niet is afgerond. En dat er ook andere misdrijven in verband met die kabelbreuk nog worden onderzocht. Meer mensen kregen vorig jaar te horen dat ze kanker hebben in vergelijking met een jaar eerder. Bij vrouwen komt borstkanker het vaakst voor. Bij mannen is dat prostaatkanker. Deze uroloog denkt dat een bevolkingsonderzoek naar prostaatkanker nuttig kan zijn. Zoals dat er ook al is voor borstkanker bij vrouwen. Nu met de moderne diagnostiek die we hebben, waarin de MRI-scan heel belangrijk is. Ja, ik denk dat het belangrijk is dat we opnieuw heel kritisch gaan kijken of er een zinvolle vorm van vroegopsporing, bevolkingsonderzoek, mogelijk is. Want met zo'n bevolkingsonderzoek zou prostaatkanker al in een vroeger stadium te ontdekken zijn. En dan is het ook beter te behandelen. Veerboten en vluchten vanaf het Griekse eiland Santorini zijn volgeboekt. Veel inwoners en toeristen willen zo snel mogelijk weg vanwege de aardbeving op het eiland. Mensen kregen aan het eind van de ochtend een waarschuwing op hun telefoon... waarin staat dat ze moeten oppassen voor aardverschuivingen. En ze mogen niet meer bij de oude havens komen op Santorini. Er kunnen door de bevingen stenen van de rotsen afrollen. De uitspraak, ik kan nu even niet bellen, want ik ga een tunnel in. en werkt niet meer voor treinreizigers die door de Groene Harttunnel gaan. Want er zijn antennes opgehangen, zodat je kunt bellen en internetten. De tunnel ligt tussen Leiderdorp en Hazerswouden en is ruim 7 kilometer lang. en stond bekend als een digitale blackoutzone. Het weer het is vrij zonnig, bij een graadje of 5. Vanavond en vannacht blijft het droog, het gaat wel licht vriezen. Morgen eerst mistig en grijs, later meer zon, bij ongeveer 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ongelukken zorgen aan de noordwestkant van Amsterdam voor veel vertraging. Om te beginnen de A5, hoofddorp richting Amsterdam... voor de aansluiting met de A10, 5 kilometer met bijna een half uur vertraging. A7, Zaanstad richting Hoorn bij afwitzaandijk is een vrachtwagen met aanhanger geschaard. Er zijn daar twee rijstroken dicht en de vertraging is een kwartier. Dit gaat zeker tot vanavond 7 uur duren. De A8, Amsterdam richting Zaanstad, bij klopend Zaandam 3 kilometer met een kwartier vertraging. En op de omrijroute, de A9, Amstelveen richting Alkmaar... bij Alfred Haarlem-Zuid is dus een ongeluk gebeurd. De rechterrijstroken is dicht, vertraging ruim een half uur...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 Und weiß, und jede Nacht hat ihren Preis sie sagt, to the Sweet, you get Rap to the Heat, ich verstehe es ist heiß Ze zegt bad, genau, you know, i miss my fucking Friends, mein Jack und Joe en Jill Mein Fuckverständnis, ja das reicht zo was hier Ich überleg bei mir, ihr dafür es nicht noch rauch Die und sind hier wohl bekannt Ich mein, sie fährt ja Kratzens ab die Wind dieser Fall is gar lieber Herr Kommissar, auch wenn sie anderer Meinung sind Den Schnee, auf dem wir alle talkplatz waren, kent halte jedes Kind jetzt das Hinterleben um. oh, oh, oh. Schau schau der Herr Kommissar geht um. van die herhaling is, is dat je in aanloop naar Alternative FM vanavond om, uh, tussen 6 en 7. het is de enige uur wat uh, live uh, gepresenteerd wordt, dat je de herhaling hoort van uh, Zandvoort op Zaterdag en dan hoor je collega Harms iets uh, horen van Falco met Rockme Amadeus. Ik denk, nou dan uh, draai ik eerst even die andere Deur commissar. En het is nog live ook deze Muziek Boulevard. Nou, Zandvoort draait door het of muziekboulevard, dat maakt dan niet zoveel uit. Dit is Alison Maillet en All Cried Out. De ervoor. En daarachter deze van Herp Albert En als je denkt, wie was die dame? Dat was Janet Jackson. Ooit nog eens een paar clips gezien van deze Albert nou Dat werd uh, min of meer door uh, de jongens van uh, The Time gezegd. Nou, dat is een compleet disaster als je die Herp Albert hoort. Maar uh, niks is minder maar Hij besloot om het uh, over een hele andere boeg te gooien. En dat leverde hem toch nog wel wat ja publiciteit op in de jaren 80 door met het producers duo Jimmy Jam en Terry Lewis samen te werken. En daar was dit uh, het eindresultaat van tenminste één van de eindresultaten, want hij heeft er wel meegemaakt gemaakt. en Outs en Man Eater. Het enige leuke wat ik hieraan vind... is dat ik een, een herinnering had uh, vorig jaar uh, met uh, Kim Walden. Tenminste dat in zoverre dat ik ergens bij een release show uh, aanwezig was... bij het patronaat van Hai on Shy destijds. Dat was vorig jaar. En, en toen hoorde ik, en was even naar buiten gelopen... hoorde ik ineens Kim Wald in de grote zaal spelen. Nou, dat is toch wel ook uh, bijzonder als die uh, nog... Want ze, uh, ze treedt nog steeds op. Uh, en volgens mij heeft ze ook uh, onder meer dit uh, nummer laten horen: View from a Bridge. Daarvoor hoorde je Hall and Oats. En man, hier. We gaan uh, op uh, naar het, uh, de hoofdlijnen van het nieuws van half uh, zes. En dat doen we met een uh, regelrechte klassieker. En dat is deze van de heer P. Collins. Of beter gezegd, Phil Collins. Grote vette nummer 1 hit uh, geweest met die enorme mooie drum solo ergens in het midden van het uh, nummer. Nummer dat heet natuurlijk In The Air Tonight. Ja, Voor Zandvoort en de regio. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De handelsoorlog tussen de VS en Mexico is voorlopig afgewend. President Trump zegt dat hij de aangekondigde importheffingen met een maand uitstelt. In ruil voor 10.000 Mexicaanse militairen die de grens gaan bewaken om illegale migratie naar de VS tegen te gaan. Voor een brand bij een transportbedrijf in Os in december zijn twee jongens van 15 opgepakt. De politie vermoedt dat de jongens zijn geronseld en de brand voor iemand anders hebben aangestoken. De overname van chocolademaker Drosten is voorlopig van de baan. Voor de 27 medewerkers is ontslag aangevraagd. Er liepen gesprekken met een producent uit België, maar die is afgehaakt. Het weer. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en droog. Morgen eerst wat mist of lage bewolking, later geleidelijk zonnig bij 6 graden.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 J. Blights en deze van George Harrison, My Sweet Lord. Dat is trouwens ook nog wel een, een kleine grappige verhaal. Want in de tijd dat mijn oudste zus nog in Engeland woonde... eigenlijk onder de rook van Liverpool woonde er bij haar in de straat een koppel. John en Paul. En op een gegeven moment vroegen ze aan mijn oudste zus... We need a George and a Ringo. Padje hem. Want natuurlijk, George Harrison is een van de Beatles geweest. leeft helaas niet meer. De enigen die nog leven zijn Paul McCartney en Ringo Starr. Of ik moet een afbericht hebben gemist van de muzikanten. Maar dat is een beetje het vaststaande feit. Fleetwood Mac met Rhiannon. De laatste twee weken heeft de magerhein een beetje gehouden onder de muzikanten. Maar ja, ze zijn ook wel een beetje op leeftijd. Um, eerder deze week, of afgelopen week, is Marion Faithful overleden. En eerder deed dat deze Garth Hudson. En die maakte deel uit van de band. En dat was uh, een begeleidingsband van onder meer Ronnie Hawkins en Bob Dylan. Maar ze konden er zelf ook wat van. Vier Canadezen en Amerikaan. En uh, die ene Amerikaan is Lee van Helm. Maar die was al eerder uitgestapt. Uh, Uitgecheckt zou iemand uh, gezegd hebben. Robbie Robertson deed dat twee jaar geleden. En die Garth Hudson dat was dus de langst levende van uh, de band. Waarmee de originele samenstelling van die band uh, dus niet meer, uh, uh, ja, meer onder ons is. Dus alle originele leden zijn ons ontvallen. Daarvoor hoorde je trouwens Fleetwood Mac met Rhiannon. We gaan weer verder. Want uh, dit komt uit de jaren 80. want Michael Oldfield is een instrumentalist, maar maakte nog dankbaar gebruik van Benny Riley. Niet wat uh, ander jasje in, uh, inderdaad, want uh, de single-versie klinkt toch duidelijk anders. Ik zie, vlieg ineens uh, in de studio terwijl het nog gewoon behoorlijk winter is. Maar goed, uh, het zonnetje schijnt. Uh, Maggie Riley was dat, die dame die je hoorde. En Mark Oldfield is degene die het eigenlijk min of meer componeerde. En daar heeft hij Maggie Riley bij gevraagd. Uh, straks een alternatieve FM tussen 6 en 7 live. En daarna ben ik uh, uit de voeten. Want dan neemt uh, de non-stop het over. Want ik heb het helemaal voorgeproduceerd. En tussen 7 en 9 blikken wij terug... op de tweede voorronde van de Rob Akda Award. Die afgelopen donderdag op 30 januari is gehouden. De tweede voorronde dan wel te verstaan. En dat is helemaal opgenomen. Dat heb ik ook allemaal ingesproken. Dus uh, ja, wat, uh, wat let mij dan nog om hier te blijven? Dan weet je dus dat ik er niet ben na 7 uur. En dat het uh, gewoon een ingeblikt situatie is... Als we één Beatle hebben laten horen, dan kunnen we die andere ook nog er wel even bij halen. Paul McCartney samen met Wings die het slotakkoord van deze muziekboulevard maken tot 7 uur. 9, 10, 180, of 5, wat maken we het uit?